In haar huis aangeland, deed ze lief en charmant, maar ze vroeg voor haar goedheid, beloning. Toen ik zei, ik heb geen cent, kwam een reus van een vent, wat moet jij bij mijn vrouw in mijn woning? <lacht> Wie kan mij nou vertellen, waar woon ik, die mijn netjes naar huis brengt, beloon ik? O, oh, ik heb toch zo'n last van mijn duizeligheid.